Tot hij op is, dan breng je hem terug. En als ik hem niet zou nemen, dan blijft hij hier liggen voor haar roest. Dat zou zonde zijn. Waarom? Zo'n ding wordt er niet bij. En waarom neemt u hem niet zelf? Omdat ik er al een heb. Koffie! Zou ik zou het maar doen. Ik zal erover denken. Ik denk dat ik straks verder ga met die vragenlijsten in de kluis beneden. Als ik de brief af heb, kom ik je helpen. Tussen Volgens mij hebben die burgers die derde naam was zou keer. Die mannen heeft pastoors. Maar het is ook net een pastoor. Ik begrijp nooit hoe iemand pastoors kan heten. Pastoors hebben toch geen kinderen? Goeie omgekens. Nou, top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 Dat is 3,30 gedeeld door 26, dat is eenmaal, eens even aanhalen, 12. 12 stapels, dat is um, 240 dozen. 210 dozen. En 30 bakken met viesjes. 160 is genoeg. We zetten 8 rijen tegen de achterwand en de rest tegen de zijwand.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 Maar ik ben bang dat dat niet zo sterk is en dat hij wat beter op zichzelf zou moeten passen. Ah. Oh.